Vijf uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in het opheffen van het verbod op pepperspray, zoals PVV-leider Wilders voorstelt. Volgens het kabinet lost pepperspray het gevoel van onveiligheid door de aanrandingen in Keulen niet op. Vicepremier Ascher zegt dat de beste reactie is om de daders aan te pakken en zorgen dat de politie niet machteloos staat. In Arnhem is een man van 47 opgepakt die in Syrië strijders van islamitische staat zou hebben gedood. Hij zou hebben gestreden aan de kant van een Koerdische militie. Volgens het Openbaar Ministerie is het een oud militair. Vorig jaar deed hij in de media en op Facebook verslag van zijn strijd tegen IS. Erik Akerboom wordt de nieuwe korpschef van de Nationale Politie. Zoals verwacht draagt het kabinet hem voor. Akerboom is nu nog de hoogste ambtenaar van het ministerie van Defensie. Hij volgt Gerard Bouwman op, die 1 februari vertrekt. Akerboom was onder meer korpschef van de regio Brabant Noord... en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De NS heeft de interne controle op integriteit nog niet op orde. Daardoor bestaat een risico op niet-integer gedrag, blijkt uit een onderzoek in opdracht van de NS en minister Dijsselbloem. Aanleiding voor het onderzoek is het gesjoemmel bij de aanbesteding van het spoorvervoer in Limburg. Dit jaar begint de NS met een programma om de integriteitscultuur te verbeteren. In de Franse stad Rennes zijn zes mensen met spoed opgenomen in een ziekenhuis... nadat ze in een privékliniek hadden meegedaan aan een proef met een nieuwe pijnstiller. Een van de patiënten is hersendood. De andere patiënten zijn er ook slecht aan toe. Hoofdbestanddeel van het middel is cannabis. De privékliniek heeft alle proeven met het middel meteen stopgezet. Het weer in het zuiden en zuidwesten nog winterse buien. In Limburg ook sneeuw. Vanavond minder buien. Morgen volgen vanuit het noorden opnieuw buien met sneeuw en natte sneeuw. Bij maxima tussen de 2 en 5 graden. Zondag geregeld droog en zonnig. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad valt het nog reuze mee met de drukte. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch staat bij Geldermalsen 2 kilometer. En er staat 8 kilometer op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd optician en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait dol. Retire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 Do you rock your chair, Grandma? Or rather, would you care to dance, Grandmother? do <laughs> <laughs> 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf aan informatie. Irak's unprovoked agressie is een throwback to another era. een dark relic from a dark time. Irak en zijn leaders moeten be held liable for these crimes of abuse and destruction. Al 25 jaar zie FM in Zandvoort. En jij bent erbij.